Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dakdekkers en schuttingreparateurs hebben het ook de komende dagen nog druk. Ook na storm Franklin gisteravond is er weer schade. In Spijkenissen waaide een groot deel van het dak van een huizenblok af. Bewoners van vier huizen konden niet thuis slapen. In Week en Donk, in Brabant is dat, raakten vijf geparkeerde auto's beschadigd. toen daar een boom opviel. En in Stellendam in Zuid-Holland werd een bus van de weg geblazen. Een paar inzittenden raakten licht gewond. Afgelopen dagen zorgde storm Younis al voor schade. De verzekeraars komen vandaag met een schatting van die schade. Ze verwachten zowel een record in het aantal meldingen als in het totale bedrag aan schade. Sony stopt de samenwerking met Lil Kleine. Die werd vorig weekend opgepakt. Hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn vriendin. De platenmaatschappij zegt dat ze dat heel serieus nemen... en daarom heeft Sony het contract verscheurd. Na bijna twee jaar mogen toeristen Australië weer in. Dat is niet alleen goed nieuws voor backpackers... ook voor mensen die na jaren hun familie weer kunnen opzoeken. Dat betekende veel hello-goodbye-momenten op de Australische vliegvelden. Het is heel emotioneel. So Ik heb mijn vader in vier jaar Sinds maart 2020 waren de deuren voor reizigers dicht om corona buiten het land te houden. En de feestjes gaan weer van start, maar niet alle feestwinkels gaan open. De afgelopen vier jaar verdween zo'n 20% van die zaken uit de winkelstraat. Corona heeft niet geholpen, maar toch is dat niet de enige reden waarom het feest voor sommige zaken voorbij is, zegt deze winkeleigenaar. Ja, de concurrentie is natuurlijk moordend. Uh, je ziet gewoon dat er steeds meer... Uh... Bedrijven ook online en offline carnavalartikelen willen voorkomen. Feestartikelen zie je eigenlijk steeds meer. Maar voor ons lukt het nog om ja, toch iets onderaan de streep over te houden. En dat komt vooral doordat deze eigenaar van de carnavalswinkel een online shop heeft weer nog. Vandaag opnieuw veel wind. Vanochtend is er wel nog wat zon, maar later trekt het dicht en gaat het op veel plekken regenen. Het wordt zo'n 8 graden. Vanaf morgen wordt het een stuk rustiger. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één reisdruk open. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf knopend Dorp. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. to the Ik zeg de hele dag alleen aan jou Bij de Chinees daar vraag ik om een pizzaapen Ik zeg de hele dag alleen aan jou Alsof je door verliefdheid niet meer functioneert lies in the fall of Red right, Bull. Ever, ever de pop. Ja de box is dan hard Dus alle buren komen klagen. Gekke party, dus heb geen zin om me te gedragen. Weekend komt in de signal, maar die is te verjagen. What you met de boys omhoog staan alle graag Het is dus kwart voor negen, s'avonds heb wat biertjes in mijn hand Alle euro's van de maand trek ik vanavond van de bank Ja, de boksen staan op honderd op nul staat het verstand Deze party die gaat door totdat politie hier belandt Al van sorry voor de buren hey. De nieuwe boksen die staan aan, aan, aan. Al sorry voor de En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Patiënten moeten in een ziekenhuis tot vier keer langer wachten op uitgestelde zorg dan in een zelfstandige kliniek. Dat heeft onderzoeksplatform Investigo uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om staaroperaties of knie- en heupvervangingen. Storm Franklin heeft gisteravond en vannacht op meerdere plekken schade aangericht. In Spijken Nissen weiden een groot deel van het dak van een huizenblok af... En in Beek en Donk werden twee auto's geplet door een stuk van een boom. Het Westen heeft voor het eerst details gegeven over sancties tegen Rusland als dat land Oekraïne binnenvalt. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zal Rusland dan worden afgesneden van de internationale financiële markten. Het weer, eerst zon, later regen en opnieuw veel wind bij 8 tot 10 graden. E.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 With you, I think of how our love could be, but all my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 What? Thank <laughs>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 Can be home.